8 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. Een zoon van de Libische leider Gaddafi zegt dat de drie Nederlandse militairen in Libië vanavond nog vrijkomen. Hij zegt dat ze worden overgedragen aan een delegatie van Griekenland en Malta. Griekenland heeft inmiddels bevestigd dat het bij de onderhandelingen betrokken is. De drie Nederlandse militairen werden vorige week zondag opgepakt toen ze probeerden een aantal westerlingen te evacueren. Aan het eind van de middag meldde de Libische Staatstv al dat de Nederlanders vrij zouden komen.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 Bij het WK-afstanden schaatsen in Insel heeft Irene Wust de titel gewonnen op de 3 kilometer. Ze pakte het goud voor de Tsjechische Martina Sablikova in 4 minuten 1 seconde en 56 honderdste. De Noor Hilvat beko won de 1500 meter. Hij won in de laatste race van de Amerikaan Shoni Davis, die tweede werd. Stefan Groothuis was de beste Nederlander op de vierde plek. Het weer, vanavond ook al nog wat regen. en De wind neemt geleidelijk in kracht af. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen zonnige periode en droog. En het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Er staat één file. En dat is op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen knopend watergraafsmeer en Muiden 5 kilometer. Er is daar één rijstrook dicht vanwege een spoedreparatie.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 Goedenavond, welkom bij het tweede uur alweer van langs de lijn. We gaan door tot 11 uur vanavond met Europa League voetbal. Vanavond worden de heenwedstrijden gespeeld in de achtste finales. Over een uurtje FC Twente Zenit in Ajax Spartak Moskou. Nu al de tweede helft van PSV Glasgow Rangers, Arno Vermeulen en Ronald van der Geer. Twee minuten geleden begonnen aan het tweede bedrijf van deze wedstrijd. De stand is nog altijd 0-0 met balbezit voor PSV. Tjuchak die een bal bij de tweede paal legt waar Toivonen niet op reageert. Voorzet vervolgens vanaf de rechterkant lens. Toivonen kan niet koppen, Glasgow Rangers kan wegwerken. En gaat, uh, ja dat wordt nog even onmogelijk gemaakt door Pieters, gaat zo meteen ingooien. Eerste helft, ja veel balbezit voor PSV. Nauwelijks kansen en eigenlijk Glasgow Rangers toch nog wel voor de nodige dreiging gezorgd. In de uitbraak, in de counter. Tot nu toe houdt Glasgow Rangers dus stand... En is het wat fantasieloos wat de PSV doet? Het tempo ligt wat te laag. Nee, er is van alles aan te merken op het spel van het team van Fred Rutte. Dat nu ook weer balbezit heeft via Marcelo, een van de achtste mensen. Kijken of het spelbeeld zich wijzigt of de range is wat brutaler wordt, dat ziet er niet naar uit. Dus PSV, maar weer zoeken naar die speld in die Hooiberg. Wie is dan die speld? Wie is de man in vorm? Dat is Djutjak. Berg was in het begin van die tweede helft al meteen weer eigenlijk een sta in de weg. Die zal ze snel moeten verbeteren. Anders heeft PSV echt een probleem. Als je in de spits iemand hebt die als aanspeelpunt totaal door de mand valt en ook verder de kansen niet benut, dan speel je zonder ziel. Dan uh, moet toch de coach in gaan grijpen. Dan moet hij toch maar hoeveelhands erin gooien. Nu dan. Uh, Lens aan de rechterkant. Het gaat in wandeltempo. Manolev is niet zo dat ze schrikken bij de rangers. Je denken van hé, hey, Manolev aan de bal. Dat zagen ze al een tijdje aankomen. Lens. Dan weer naar Manolev. Dan de 1-2. Die ook doorzichtig is. Wordt die weggespeeld daardoor Whittaker. Doet die aardig hoor. Met een actje. Whittaker die, uh, kan wel wat die zou PSV uh, wel kunnen gebruiken. Het is een goede speler. Leverty dan. De tweede aanvaller, als je dat een aanvaller mag noemen, die worstelt zich er voorbij. Die mag dan verder. Heeft Manolev afgeschud, maar dan speelt hij hem recht in de voeten van PSV van Hutchinson en dus dan kan PSV weer overnemen. Engelaar, Toivonen, Engelaar, Toivonen. Nou, nu dan een keer misschien door het centrum, mannetje uitspelen. Hutchinson is dat en dan zoekt hij ruimte waar geen ruimte is. Ja, dat kan niet. Had hij anders moeten doen. Lens had hij kunnen aanspelen. Nu zoekt hij het door het centrum. Dat lukte niet. Maar dan een foutje in de bij de Rangers. Nou, misschien daar dan van profiteren. Bier Hutchinson. Maar dan wordt er weer ingeleverd. Het gaat op en neer. En de Rangers kan misschien profiteren. Met Foster. De rechtsback. Die nu helemaal naar de linkerkant oversteekt. En daar nog altijd ruimte ziet. En denkt, ja, dan kan ik ook wel richting de goal. Sterker nog, hij is in het strafschopgebied. Aan de linkerkant gaat nu een lage voorzet geven. Die uiteindelijk over de eigen achterlijn wordt gewerkt door Orlando Engelaar. Hij begon op zijn eigen helft zo'n beetje. Ging vanaf rechts naar links. Ik zag alleen maar ruimte en ruimte en ruimte. En denk ik, nou ja, dan loop ik maar door. Dat is niet de eerste keer. En dat is niet de eerste keer dat die ruimte er is. En uiteindelijk geeft hij dus een lage voorzet. En is Engelaar in paniek. En komt er dus een corner aan voor de Glasgow Rangers. Zo te nemen voor uh, de Rangers door Diouf. Vanaf de linkerkant valt een, ja, PSV is in totale paniek als er maar iemand van Rangers de, de, de middenlijn oversteekt. In dit geval de rechtsback over de linkerkant. Nou, dat was wel behoorlijk rap hoor met de bal aan de voet. Die Forster komt die bal. Was het bijna weer die hem kon inkoppen. Blijft hij ook nog binnen. Whittaker kan dat doen. Moet er wel voor zijn rechter hebben. Staat aan de rechterkant. Nee, gaat het om met zijn linker proberen. Draait op de eerste paal. Wordt hij weggehaald. Kan PSV misschien uit die verdediging komen. Het is Berg die daar een handje helpt in eigen 16 meter. Gaat de bal over de zijlijn. Dat betekent dat er een ingooi komt en iedereen weer een beetje kan opschorten, zo naar voren. Even uit die verdediging kan proberen te komen. Inworpen laat even op zich wachten. Foster heeft geen enkele haast. PSV-fans proberen hun team wat aan te moedigen. Die willen wat beter voetbal zien. Die willen wat verrassender voetbal zien. Wat sprankelender. En dat zit er voorlopig niet in. Het is schuurpapier voetbal van PSV. Dat heus wel wil. Maar het speelt nou nee, eenmaal traag. In een te traag tempo. En het weet de techniek niet uit te nutten. En dan mis je. Ja, het is heel flauw. Maar ik zeg het toch even. Dan mis je man als die in zo'n fase. PSV vroeger dat in zijn eentje echt kon oplossen door drie, vier man weg te spelen en die is er helemaal niet. Rangers zo via Leverty weer op de helft van PSV. Levert wel in bij Marcelo en dan uiteindelijk Wilfred Bauma. Je zou kunnen zeggen dat PSV speelt ja, volgens de allure van de bijnaam. Hè? De Farmers, daar kom je dan in Europa net mee. Maar dat is de bijnaam die bij de UEFA bekend is. Bauma door de as van het veld speelt Lens aan. Lens naar Toyfonen, in de as. Nou, goede steekbal, daar is Berg, Berg. En die bal gaat net naast. Dit is de eerste grote kans voor Marcus Berg naar goed combinatiespel. Nou de tweede, want hij werd door Toivon in de eerste helft ook al een keer gevonden. Toen lag McGregor in de weg, maar dit was wel goed uitgespeeld. Zo moet het. Toivon in één keer door de as, de steekbal Berg die achter de verdediging opduikt en dan vervolgens vanaf de rechterkant aan de verre paal aan voorbij schiet. Maar dit was wel een moment voor Mark Berg. Eindelijk. Ja, hij moet er eigenlijk wel in. Misschien uh, is daar toch wel vrij voor de keeper. Er glijden wel wat mensen links en rechts in. Wel mist hij de linkerpaal op een meter na. Nou misschien dat hij er dan wat moet uitput. Toivon is nu twee keer wel Man geweest, ...die Bergen in ieder geval aanspeelt. Die Zweedse combinatie klopt in zover wel. Als het nu maar eens eindigt in een goal, dat zou lekker zijn. Hutchinson, Hutchinson terug naar Marcelo. Marcelo natuurlijk weer naar Bauma. Bauma is achterin de opbouwer. De Braziliaan weet dat als er enigszins ruimte is, dan betrekt hij Bauma erin. En ook Engelaar laat zich vaak terugzakken om aan de basis van een PSV-aanval te staan. Naar de rechterkant gaat hij dan naar Manolev. Manolev weer terug naar Engelaar. Engelaar naar Lens, die weinig aan de flank is. Veel het midden, opduikt... En daar staan al zoveel mensen. Engelaar dan weer. Engelaar naar Pieters. Pieters, u hoort aan het tempo dat het niet te verrassend en heel snel gaat. Jouchak wilde de bal door de spelen van Foster. Door de benen van Foster spelen. Die sluit ze op het juiste moment. Dat lukte dus niet. Maar wel Engelaar weer. Engelaar, dan gaat het wel aardig. Naar Jouchak. Jouchak van links. Komt voor de goal. Toivonen, nee. Die gaat daar zelf naar het gras. Sowieso niets aan de hand. Maar de bal kwam aardig voor het doel van Jouchak. En PSV zet nu de ranges wel eventjes helemaal terug. Pieters Pieters wil de bal voorzetten. Ziet er dan tegen de kleinste man op het veld. Dat is jammer. Dat was de Davis PSV houdt nu wel even de druk erop. Met uh, Pieters levert uh, in nu bij uh, Davis. En dan is het uh, moment dus even weg voor uh, PSV. hoef op eigen helft opgejaagd. Daardoor levert hij de bal weer in bij Juchak. Engelaar in de as van het veld. Hutchinson verplaatst ze nu naar rechts. Daar waar Mano Leff al een tijdje staat te wachten. Die geeft weer een hele ongelukkige bal. Omdat dan moet Hutchinson weer heel veel moeite doen om die bal onder controle te krijgen. Nou, het komt allemaal goed. Via Mano Lev Lens weer gevonden. Lens zet aan. Berg. Lens. En dan het strafzomgebied in. Ja, Lens. Maar dan is er altijd, ook al krijg je de bal met een gelukje. Een man die rugdekking geeft. In dit geval Bouguera. Die wordt weer onder druk gezet door Berg. En Whittaker moet uitverdedigen. Maar uh, dat lukt niet. Want PSV dacht ik, houdt de bal bezit. Ja, via Engelaar. Geen overtreding. Bouwma vervolgens. En de aanval nu vanaf de linkerkant met Juchak. Juchak gaat schieten. produceert slechts een bal die niet eens richting de goal gaat. Dat is jammer. Dit is een goed moment voor PSV. Een waardige minuut van PSV. waarin het Glasgow Rangers onder druk zet. Allemaal volgend dus op die kans die Marcus Berg heeft gehad. Bijna Lens met een gelukje er een keer doorheen. Je zou kunnen zeggen, PSV maakt wat stapjes voorwaarts omdat het tempo wat hoger ligt. Ja, het lijkt er wel op alsof Lens misschien op zijn falie heeft gehad in de pauze. Wat hij hij sowieso actiever. Hij jaagt net af op Bulgera. Die daar moeite mee had. In de eerste helft deed hij bijna niks. was hij te passief. Het is een andere berg in de tweede helft. en Wie weet levert dat voor PSV een winstpunt op. Nu die bal... Weer hoog door Bartley weggehaald. Een van die drie centrale verdedigers let die op spelen met drie centrale verdedigers. Toyvonen ook weer na goede actie van Berg die hem bij Toyvonen inlevert. Zijn we bij Juchak die niet zijn wedstrijd tot nu toe speelt. Hutchinson die kan bijna niet anders dan naar Manolev. Maar is die bal weer te zacht? Manolev heeft hem dan wel. Die zal toch strakker en beter moeten inpassen. Wil je dat tempo erin houden dan Manolev? Manolev, Lens. Is de man die naast hem staat. Manolev is eigenlijk de meest wijde man. En sta, Lens staat er vaak wat meer richting het centrum. Engelaar dan. Engelaar die wordt opgejaagd door Bugera. Gaat dan terug naar Marcelo. Lang balbezit van PSV. Maar dat betekent nog niet dat er in de 16 meter wat gebeurt. Dat is uh, juist heel erg moeilijk. Nu dan Berg. Berg goed uh, meegegeven. Manolev die wordt van zijn sokken gelopen. Krijgt geen penalty. Nou ja... Is het ook wel niet, maar wie weet een optelsom in de loop van die tweede helft. In ieder geval, uh, het was dreigend. hij er goed mee komt. Het was een licht duwtje. En uh, de scheidsrechter heeft het goed gezien. Martin Hanson. maar later in een duel, je weet het maar niet. Eén penalty kan de ban al breken. Maar nou zie je dat er wat hoger baltempo wordt gespeeld. Er wordt niet meer zoveel gebracht. Er wordt goed gecombineerd. En dan is er direct toch veel meer dreiging. Dan in de eerste 45 minuten. Nou, eens kijken hoe lang PSV dat uh, volhoudt. Dat zullen ongetwijfeld harder woorden zijn geweest. Die Fred Rutte heeft gesproken. Maar Rangers doet natuurlijk ook mee. Met nu Edu aan de rechterkant. De hoogte van het gebied van PSV. Duel met Pieters. Pieters bal over de zijlijn. En Foster de rechtsachter komt dan helemaal mee op om in te gooien. Doet dat wel terug naar uh, Bugera. Bugera weer naar Foster. Foster steekt dan weer, weer binnen door. En dan uh, ja, is dat makkelijk verdedigen voor Tjuchak. Maar die levert weer in bij Bugera. Die met wat stapjes voorwaarts. Davis verplaatst... ...naar Hutten en dan Whitaker, Whitaker vanaf de linkerkant voorzet bij de tweede paal. Bouma moet hem over zijn achterlijn koppen. En zo is er toch ook nog wel wat dreiging van de Glasgow Rangers. Kun, kan eigenlijk ook makkelijk rondspelen en uiteindelijk die voorzet geven. En daar komt dan weer een corner uit. En je weet het altijd, als het voetbal het niet wil lukken... ...bieden dit soort standaard situaties altijd uitkomst. Misschien nu ook wel voor de Glasgow Rangers. Het blijft 0-0 na 56 minuten met een corner aanstaande voor de Schotse kampioen. Bouma moest die corner weggeven omdat de Juve vlak achter... Achter hem stond de Senegalees die nu die hoekschop neemt. Die is goed die hoekschop. Dan gaat hij er net naast. Jeminezer Bartley stond daar vrij. En die kopt die bal in. En die wordt er dan uitgetikt door Isaacson. Goed gedaan door die Zweedse doelman. Anders was het raakzig. Prima corner en Bartley loopt dan weg. Niemand die hem volgt. Engelaar is te laat. En dan inderdaad, uh, goed gereageerd. Op de lijn is hij fantastisch. Nog een keer een corner en dan wordt hij weggehaald door Berg. Dan een schot van afstand. En Hutten was dat en die wordt daar weggespeeld naar de zijkant. Dan is het Edu die de bal binnenhoudt. En nu zijn de rollen omgedraaid. Rangers valt aan, PS2 verdedigd. En Whitaker gaat een ingooi nemen. Ter hoogte van het strafsoepgebied van PSV. Aan de linkerkant. Wat fluit omdat Rangers lang wachten. Twee keer wisselt van nemer van deze ingooi. Bal gaat terug naar Davis. Hutten in de as van het veld. Krijgt de bal niet onder controle. Maar het komt goed, zegt Foster. Vanaf de middenlijn ongeveer een voorzet richting Diouf. In het strafsoepgebied. In eerste instantie wordt hij weggekoppeld. Leverty, Davis, linkerkant. Edu, rand strafsoepgebied. Edu legt terug. Wie kan het schieten? Whitaker kan schieten. Maar dat schot gaat naast de goal van PSV. Ja, het zijn wel twee momenten even voor Glasgow Rangers. Daar daar waren we wat lovende woorden spraken in de richting van PSV. Kunnen we die woorden eigenlijk gelijk weer intrekken. Zeker als je kijkt naar de manier waarop Lefferty of uh, Hardsley verdedigd wordt net bij die corner van, uh, van Dioef. Want hij wordt werkelijk helemaal vrijgelaten. Isaacson, dus de reddende engel, heeft nu ook de bal. Trapt hem ver richting de helft van Glasgow Rangers. Ja, PSV zal wel even geschrokken zijn. Maar moet daar toch snel overheen. Want het moet de aanval weer oppakken. Het moet een doelpunt maken. Dat moet de bal weer hebben. Want die hebben ze nu al een tijdje eigenlijk niet. Nou, Pieters dan. Pieters wint het duel met Edu. Wordt dan geattackeerd. Door de Amerikaan met handen en voeten. Dat betekent een vrije trap voor Erik Pieters. En die schuift hem dan naar Engelaar. Engelaar in één keer weer terug naar Pieters. Engelaar is een man die graag in één keer alles wil spelen. Maar dat lukt bij dit PSV nu helemaal niet. Hutchinson naar Manolev. We hebben vaak gezien Manolev die meekomt. Maar dat betekent niet dat hij gevaarlijk kan worden. Want Leverty staat in de weg om hem te verdedigen. Lens dan. Lens die echt als een soort tweede spits naast de Berg opduikt. Althans op de hoogte van Toyvonen speelt. En Manolev is dan eigenlijk rechts buiten. Engelaar nu. Lens wil hem hebben. Die heeft een metertje. Lens. Die kan tenminste ook iemand uitspelen. Dan naar Manolev. Manolev kan terug naar Hutchinson. Naar voren kan niet. 1-2 biedt hij eventueel aan. Hutchinson kiest wat anders. Maar een makkelijk balletje naar Lens. Zonder ene risico. Meter of drie verder. Bouw maar dan. Dat betekent dat je voortdurend de bal aan het rondspelen bent. In een laag tempo. niet gevaarlijk wordt. Dan weer naar Engelaar. Eigenlijk weer niet hard genoeg ingespeeld door Pieters. Pieters dan naar uh, Jutsjak. wat uh, doet hij dan? Die zou Forster moeten uitspelen. Maar voorlopig is Forster gevaarlijker dan Jutsjak. Dat is ook een rare conclusie. Maar het is wel waar. Na 58 ja. minuten spelen. Hij doet het prima, die, die rechtsachter. En als hij zich inschakelt, is er eigenlijk direct gevaar. Er is nu discussie over wie er mag. Gaan ingooien, sterker nog. Uh, ja, Hansel staat te kijken. Nou, het mag Pieters worden. Gooit naar uh, Toijfoon. Linkerkant van het schafstopgebied. Bal weer terug naar Engelaar. Alles van Rangers weer achter de bal. Als Hutchinson plaatst naar de rechterkant. Manolev, weer moeite met de aanname. Dan is kijken, is er beweging. Ja, alleen eigenlijk bij Hutchinson. Die kapt, die draait wat. Die zoekt. Uh, is Davis dan wel even kwijt. Gaat het weer naar Bauma Iets verder links. Dan Pieters aan de linkerkant. In speelpaas Berg. Randstrafstopgebied. Met Bouguera in zijn rug. Maar Bouguera wint dat duel eigenlijk op het gemak en dan kan de Rangers uitverdedigen. Dat gaat wat te gehaast, want de bal wordt weer ingeleverd bij Marcelo. En dus weer balbezit voor PSV. Lens heeft zich wat laten terugzakken. Kan nu misschien die individuele actie eens uitvoeren? Nee, paas naar Manolev, rechterkant. Die moet dan met Leverty afrekenen. Manolev kan dat ook niet. Weer terug naar Lens. Gaat Lens nu een voorzet geven? Nee, die gaat een steekbal geven op Hutchinson. Goede beweging. En dan een overtreding gemaakt op hem. ...door Davis aan de rechterkant van het strafschopgebied. En dus een vrije trap voor PSV in minuut 60. Dus we hebben een uur achter de rug. Nog altijd die 0-0 stand. En misschien biedt dit enig soelaas als Jujjak een vrije trap mag gaan nemen... ...naar die overtreding van Davis op Hutchinson. Ja, het is eigenlijk jammer dat Hutchinson niet verder kon. Die ging een beetje op handen en voeten, struikelde. En toen uiteindelijk zag hij dat het geen zin meer had... ...dan liet hij zich vallen en krijgt hij een terechte vrije trap. Maar als hij verder had gekund, dan heb je meer kans op overrompeling... ...dan misschien uit deze vrije trap van Jujjak. Wel een tweemansmuur. Marcelo mee. Maar de schotten hebben dat koppen al 300 jaar geleden al uitgevonden. Dus wat doe je eraan. En Zucjak doet het dan maar in één keer. Die bal zeilt er dan net overheen. Alexander hoeft daar niet meer bij te komen. Niet ongevaarlijk. Wel zijn beste trap eigenlijk tot nu toe. Van Ballas, Zucjak. Maar blijkbaar gaat er wel overheen. Dus blijft het 0-0. Dan krijgen we de uittrap van doelman Alexander. En zal de Rangers erg tevreden zijn. Ze houden de 0 en ze spelden prikken voorin. Eh, toch eh, verneiniger in de tweede helft dan in de eerste het geval was. Dus kijken of eh, PSV ervoor kan zorgen dat het achterin gesloten is. Dat het voorin eh, wat meer weghaalt. Met Toivonen, met Berg, met Jutschak en met Lens Die eigenlijk in een andere rol speelt. Nu aan de linkerkant uitkomt. En de Hongaren keer aan de rechterkant. en doet alles om die verdediging in verwarring te brengen. Met Lens nu in de as van het veld. Kijk, nee, die paas op Toijfone durft hij niet aan. Hij is halverwege geschot zelf. Als hij maar weer eens paas naar Manolev. Manolev, balletje onder de voet. Even weghalen. Dan is kijken. Meer verder. Rechts staat Toetsak nog. Die heeft er net een vrije trap genomen. Die geeft een paas bij de eerste paal. Maar ja, die is veel te scherp voor Toijfone. Te scherp voor Berg. En makkelijk dus te vangen voor Alexander. Die vervolgens met een lange trap probeert zijn spits die in stelling te brengen. Diouf verliest het kopduel nu wel van Marcelo. En PSV heeft hem weer met Toijfone. Die stuurt nu Berg weg. Rand, op gebied. Maar Berg we hebben het al over de beperkte techniek oh, gehad oh. van de zweet. Maar ook nu wordt hij eigenlijk weer vrij gemakkelijk van de sokken gelopen door Bartley. Omdat hij die bal niet onder controle krijgt. Omdat er geen moment het gevoel is dat hij hem, uh, dat hij hem heeft. Maar de paas is uitstekend die gegeven wordt door uh, Hutchinson. Vervolgens Stojfonen weer in één keer. En zo moet het. Dat hebben we al een paar keer gezien. Maar nou nog een spits die kan aannemen, kan afmaken. Die echt een, een killer is en dat is Bergdijk nou, nou, En die nou, komt nou, nou. PSV echt dik en dik tekort in dit duel. Hij krijgt er tegen zijn scheenbeen, lijkt het wel. Maar dat is een goede kans. Gewoon omdat die middenvelders, hutjes en een alles eigenlijk goed doen. Ja. En dan moet je al spits die bal meenemen. Hij kan op de goal gaan, dan kan er van alles gebeuren. Hij kan van achteren geattackeerd worden. Dan is het de of van penalty. Hij kan richting het doel gaan, dan kan hij de goal maken. Dat zijn fouten voor een spits die Berg niet mag maken. Maar hij heeft zijn reputatie nu helemaal niet waargemaakt. Hij begon wat aardiger aan de tweede helft. Maar ze hebben al niet zoveel kansen. Er zijn al niet zoveel van dit, mo dit soort momenten. Dus dan moet je er wat mee doen. Nu misschien Juchak. Juchak. En dan komt de lens aan de linkerkant. Wal is iets te zacht. Edu was lens prima gevolgd. En haalt die bal weg. Discipline bij de Rangers. Mentaliteit is natuurlijk een negen. Daar kun je niet aan twijfelen. Dat leveren ze altijd wel. Ook hier in Eindhoven nu weer Davis. Davis is wat handiger met de bal dan een aantal anderen van zijn team. Heeft nog bij Aston Villa gespeeld samen met Bauma. Die kennen elkaar uit, uit die tijd. Tussen zijn we aan de linkerkant bij Whitaker en Whitaker haalt de tempo er een beetje uit speelt Edu aan. En de Rangers realiseert zich weer dat 0-0 een mooie tussenstand is. En dan loopt Edoux richting zijn eigen helft zelfs. En gaat daar de bal weer wat verder uh, terugspelen. Dat doet hij uh, op het gemakje. Gaat de bal naar weer. En uh, zo uh, is de tempo er helemaal uit. Dan moet PSV's maar zorgen dat ze die bal van Whittaker nu kunnen afpakken. Whittaker is bijna niet van de bal te krijgen. Levert hem uh, weer in. En zo is nu de Rangers lang in balbezit. Hij heeft Whittaker een uh, tikje gekregen. Maar die staat intussen weer. En is Boegera aangespeeld. De bal gaat achterin wat rond. Bij Glasgow en nu dan een lange bal. Lange bal die is niet goed, die wordt niet gehaald. Die was richting Hutton daar. En dan kan er een doeltrap komen van Isaacson en gaat de Rangers wisselen. Wijs komt in het elftal, eigenlijk een uh, basisspeler. Maar hij is een uh, tijdje geblesseerd en die gaat Notabene binnen. Diouf vervangen. Vladimir Wijs, dat betekent eigenlijk de ene aanvaller voor de andere. Hij komt er niet bij. Wijs die bij Manchester City onder contract stond. Maar bij dat ze niet goed genoeg was. Speel op het WK natuurlijk voor Slowakije. En nu komt hij daarin voor Diouf. Wisseling bij de Rangers. Wanneer komt de wisseling bij PSV? Maar dat kan wel gevaarlijk worden. Want dit is een, uh, dit is een, uh, een spits die razend is. Dat is Diouf niet. En er is wel gebleken dat er in de, in de uitbraak natuurlijk wel uh, ruimte is voor een snelle voetballer. Dus dat is misschien wel goed gezien. Van die uh, oude uh, coach Smith van de Glasgow Rangers. Wijs, dus uh, in de ploeg. Die hoeft bedankt voor bewezen diensten. En uh, PSV gaat uh, rondspelen met Bauma. Met Pieters aan de linkerkant. Eventjes het balletje onder de voet. Druk zetten van Edu. Dan gaat uh, Wijs, die natuurlijk fris is, druk zetten op Bauma. Nou, PSV houdt wel het balbezit. Lens even uitgeweken naar de linkerkant. Loopt uh, langs de zijlijn. Loopt drie, vier man weg. Uiteindelijk uh, is het uh, de ingreep van Bouguera. Die gaat vervolgens naar de grond en zegt uh, tegen de scheidsrechter... ja, die uh, Lens met zijn uitgestoken been, die raakt mij scheenbeen. Ik geloof dat dat protest ook gehonoreerd wordt. En dat Logan Rangers dus een vrije trap uh, krijgt. Niet meer dan dat. Want de scheidsrechter wil niet naar Lens gaan om hem van maanden toe te spreken. Maar was het wel een, uh, een overtreding? Ja, het is even een tikje op het scheenbeen. Ja, dat doet Lens inderdaad. Dus Boekera heeft wat dat betreft uh, gelijk 65 minuten. Spelen we inmiddels in Eindhoven. En het is nog steeds bij PSV Rangers 0-0. Hij deed het wel goed die scheidsrechter. Hij zegt uh, het is een vrije trap. Maar zegt ook tegen die Boegera van je moet je niet aanstellen. Want die valpartij was natuurlijk zwaar overdreven. En daar uh, probeert hij Lens echt wel een gele kaart mee aan te smeren. Maar Hanson had dat uh, goed gezien. Bouma. Bouma kan met die bal naar de linkerkant. Pieters. Pieters kan diep naar Lens. Maar Lens wacht nu. Krijgt hem in de voeten. Lens moet dan weer op steun. Uh, wachten daar. Eigenlijk verder is er niemand. Dus Boegera kan aan de bal afnemen. Dan komt er uiteindelijk hulp van Pieters. Maar die uh, schiet de bal zelf over de zijlijn. Zo blijven de verdedigers ook. Boukera die bekend staat als een aardige verdediger. Zwak in de opbouw. Blijft eigenlijk toch wel makkelijk overeind tegen dit PSV. Het één grote kans krijgt in de tweede helft. Die wordt niet benut. Daar voorin door het berg. Het is maar wacht hoeveel je er in die hele tweede helft nog gaat krijgen. Het zal zeker geen handje vol zijn. De Rangers nu knalt die bal zomaar op de helft van PSV. Ze krijgen de schoonheidsprijs niet. Maar ze zijn hier nooit voor de schoonheidsprijs gekomen. Alleen maar voor de 0-0. En die staat er nog steeds. Zoals al zegt, we parkeren de spelersbus voor uh, de, de goal. En we kijken maar hoe PSV er langskomt. Als dat je instelling is. Ja, we hebben vanavond gezien dat dat de instelling is. En dat dat dus loont. Want het is nog steeds 0-0. En dan heeft Rangers toch het idee... Ja, in een thuiswedstrijd die er nog komt... met die, uh, de, de, de, de, de atmosfeer die daar kan heersen... kan spelers van PSV best in de war raken. En dan is een keer... Een goede uitbraak. En zijn wij gewoon door naar de kwartfinale van de Europa League. PSV met Pieters aan de linkerkant. Balletje onder de voet. Gaat terug naar Wilfred Bouma. Bauma moet dan ook zoeken. Ja, er is nauwelijks beweging. Lens, ja, die wordt naar de grond getrokken door Foster. Maar nu wil de strijdzweer niet reageren. Dat gebeurt op de rand van het strafschopgebied van de Glasgow Rangers. Lens gaat dan wel wat makkelijk naar de grond. Maar ik had toch wel het idee dat Foster daar met een handje aan die aanvaller van PSV zat. Nou, het is zelfs de voet die, die hij met dwars zet. En dan struikelt Lens wel makkelijk. Maar de Zweedse scheidsrechter ziet dit over het hoofd. De man die wel eens meer dingen over het hoofd ziet. Dan weten ze dus in Ierland Vertel alles eens. van... Ja, is een heel klein verhaaltje nog in de aanloop naar het WK kwalificatiewedstrijd. Want dat is het verhaal, u kent het allemaal. Ierland-Frankrijk, de hensbal van Henry. Juist dit was de scheidsrechter die die hensbal over het hoofd zag. En uiteindelijk dus Frankrijk het WK bezorgde en Ierland uh, uh, moest thuisblijven. De bal bezit voor de Glasgow Rangers in minuut 68 van deze wedstrijd van Leverty, Maar Leverty verliest... Namens Glasgow Rangers aan Orlando Ennen. Ik heb nog even nagekeken, maar er zijn geen Ieren hier op het veld. Wel Noord-Ieren, geen spelers die die wedstrijd hebben meegemaakt. Dat zou toch wel compromitterend geweest zijn. Nu Juchak. Juchak weggehaald. door weer, Ja... Knap hoor. Hij blijft makkelijk op de benen. Hier speelt hij de bal weer goed weg. Weer die we eigenlijk nog geen fouten bezien maken. Hij kwam op late leeftijd naar de Rangers. krijgt elk jaar een contract voor een jaar. Dan iedereen: Nou, dan zit het er wel op. Dan is het over. Dan kraken de spieren te veel. Dan kan hij niet meer verder. Maar dat is niet waar. Hij brengt het nog steeds. En voor hetzelfde geld speelt hij er inderdaad volgend jaar nog. Engelaar nu. Engelaar. Waar gaat hij doen? Naar Lens. Lens vanaf links. Ja, het is zoeken. Het is uitproberen. Het is kijken wat je dan kan doen. Goede bal daar. Naar Berg. En die kan er net niet bij. De bal werd links in de 16 meter gebracht. Berg die kwam daar een seconde. Uh, fractie van een seconde te laat. Kon de bal niet inschieten. Dus over de achterlijn. En een doeltrap. En intussen Koevermans die uit de dugout komt. Dat kan maar één ding betekenen. Dat betekent dat Berg uiteindelijk toch weer het veld gaat uh, verlaten. De kans die hij miste wordt hem natuurlijk wel degelijk kwalijk genomen. Omdat hij daarvoor staat. En wat ik al eerder zei. Hij heeft in dit... Europa League avontuur namens PSV nog niet één treffer gemaakt. En het geduld bij Fred Rutte raakt een keer op. Dus Koevermans komt zo, nu nog even niet. En de inworp is voor de Rangers. En eigenlijk is het initiatief van PSV toch snel in die tweede helft weer weggezakt. Het is de mat ook hè? in het stadion. Iedereen kijkt wat voor zich uit. Er is eigenlijk nauwelijks beleving. Er is geen Europa Cup sfeer. Natuurlijk roept Rangers dat niet op. Maar misschien dat juist PSV nu die steun zo nodig zou hebben. Van dat publiek hier. Maar het is een, een matte vertoning. Bogera speelt Foster aan. Foster wel uh, gaat een keer door Lens. Het gebeurt allemaal drie meter voor de middenlijn. Nog op Schotse helft. Het inspelen van Davis. Weer terug naar achteren. Naar Weer. Weer dan naar Bogera. Bogera met een lange bal. De bedoeling is om Edu te bereiken. Dat lukt niet. Daar zit Pieters tussen. Berg Berg gaat over een uitgestoken been van Weer. Dan is er terreinwinst en een vrije trap voor PSV. Halverwege de helft van de Glasgow Rangers. Berg veroorzaakt die vrije trap. En is ook het laatste wat hij mag doen in het shirt van PSV vanavond. Want de wissel is daar. Danny Koevermans komt dus na 70 minuten in het veld voor de zweet. Kijken of Koevermans het verschil kan maken. Zevijk blijft dus nog even op de bank. Wat dat betreft staat de Koevermans in de hiërarchie toch nog net een stapje hoger. Ja, Bedien hem vanaf de zijkant, zou ik zeggen. Hij kan koppen, hij kan naar de eerste. De paal komen, dat kan niet kan die het verschil maken. Weet je hoeveel, hij goals, hoeveel goals hij maakt in de Europa League? Eén. ja, één nul en 1 in de competitie. Hè? Maar heel, heel weinig speeltijd, hè? Ja, het is, je moet optimistisch zijn. En Koevermans kan natuurlijk zeker wel wat. Maar dit jaar is het wel erg mager wat hij aan doelpunten brengt. Nu misschien Juchak 1 is eigenlijk voldoende. Bij de tweede paal daar wordt hij binnengehouden door Marcelo. Wordt hij over de achterlijn gekopt Voor van de verdedigers van de Rangers. Dat laatste is het geval. Dat was Barkley En dus krijgt PSV een corner. En natuurlijk zal de attentie op zijn minst naar Koevermans uitgaan. Want fysiek komt er wel iets in dat veld dat imposanter is dan dat van Marcus Berg. En misschien kan daar andere PSV'er van profiteren. Bijvoorbeeld Toyfone. Toyfone nu naar de eerste paal. Gaat hem doorkoppen? Nee, hij haalt het niet. Dan wordt hij weggehaald door Bouguera. Dan wordt hij door Pieters opgevangen. Die moet hem terugspellen naar de zijkant. Doet hij inderdaad. Jutschak. kan niet schieten uit die positie. Geeft een plaagballetje. Dan is de kans voor Marcelo. Wat een kopkans bij de tweede paal. Goeie voorzet. En dan kan hij hem werkelijk zo op het doel koppen. En dan kopt hij hem ernaast. Niet eens op de goal. De keeper hoeft niet eens te redden. Goeie bal van Zuczak. En Marcelo staat er. Ja, die moet erin. 3000% kans voor Marcelo. Maar gaat mis. Tweede keer hè, dat Marcelo bij een paal in koppositie uh, komt. De eerste keer kon hij nog zeggen: Berg liep mij in de weg. Maar nu liep hij toch akelig vrij. Geen speler van de Rangers. Geen PSV er in de buurt. En dit had hem moeten zijn. Dit had de verlossende goal moeten zijn. Maar hij komt niet. En dan vraag je je af of dat in de laatste 19 minuten nog gaat lukken. Want de moedeloosheid straalt toch wel een beetje van dit, uh, van dit PSV af. Dat een hele goede fase had. Zo kort na rust. Daar ook echt het spel dicteerde. Maar zo langzaam maar zeker droogde het toch allemaal op. En komt het een beetje nog van Jujuak. of komt het uit standaard situaties? Maar Daarmee hebben we het al gehad. Nou, het publiek herkent het moment blijkbaar. Gaat nog eens achter de ploeg staan. Als Lens wordt aangespeeld. 4 meter over de middenlijn aan de linkerkant. Durft de actie niet aan. Pieters, ach wat onzorgvuldig. Zomaar in de voeten van Weiss. Weiss. Weiss is een technicus, is een mooie speler. Klein, fysiek minder dan de Juf, Maar wel een jongen die een truc kan uithalen, die een mannetje kan uitspelen. Maar Lens heeft de bal namens PSV. Lens. Lens prikt hem daar naar Koevermans. Bij toeval eigenlijk bij Engelaar. Het leek een kaats, maar Koevermans was blij dat hij de bal even kon raken. Dan gaat hij naar de rest bij PSV, Manolev. Manolev weer iets verder naar Dujczak. Want Lens en Juchak die hebben het andere grondgebied opgezocht. Dujczak gaat er dan mooi omheen. Laat zich dan vallen over een voet. Misschien dat hij wel werd geraakt, maar inderdaad ging hij met twee armen zo naar beneden alsof hij uh, vol werd geraakt. Dat vond Hansom allemaal iets te veel van het goede En dus voor straf geeft hij helemaal geen vrije trap. Denk ja. dat het wel een overtreding was. Ik hoop het, want anders had hij gewoon door moeten lopen. Dan is dit gewoon een domme actie, want zover was die bal niet weg. En die Schotse verdediger was ver genoeg om hem nog het balbezit te gunnen. Maar goed, Dujczak had waarschijnlijk gedacht, ik, ik pak het moment. Balbezit voor Wilfred Bauma. Bauma naar Marcelo in de middencirkel. Man die twee kansen kreeg als centrale verdediger in deze wedstrijd. Nu moet de PSV rondspelen, want Rangers staat weer in de organisatie. Het gaat weer in een laag tempo. Pieter Stam aan de linkerkant. Wie beweegt er? Koevermans komt wel naar de bal. Het gaat naar Lens aan de linkerkant. Lens komt dan naar binnen. Achtervolgt door Davis. Lens nog altijd. Is Davis kwijt? Volgende sta in de weg is uh, Edu. En dan is daar Boguera als lachende derde, die die bal oppakt. Vervolgens met grote passen richting Wijs gaat en Wijs speelt naar Davis. Aan de rechterkant die kleine Davis tussen twee man door naar Wijs. Dat zijn spelers die elkaar natuurlijk goed kunnen vinden. Dan raakt daar Wijs. geblesseerd naar een overtreding van Bouma. Wijs ligt daar uh, buiten het speelveld, gaf een kreet en ik kon niet precies zien wat er gebeurde. Maar iedereen uh, steekt zijn arm in de lucht dat er wat aan de hand was. Maar het spel gaat tussen verder. Davis. Davis naar de spitspositie, naar Leverty. Leverty dan ligt ook op de grond en die krijgt een uh, vrije trap mee. Overtreding van Ballas, Juchak die hem gevolgd had en hem daar achterin op een of andere manier tegenhoudt. Die niet door de beugel kan. Juchak is het er niet mee eens. Leverty en Juchak allebei een hoge been. Dan krijgt de Noord hier hem nog tegen zijn hand aan. Maar toch de actie van Juchak wordt afgeblazen. En dus de vrije trap voor de Rangers. 17 minuten nog. PSV achterin opletten. Want een uit tegen doelpunt die telt wel ontzettend zwaar in zo'n wedstrijd. Boekera zegt, uh, wacht even, ik uh, kom eraan. Dat gaat niet meer in zo'n heel hoog tempo, maar hij komt wel. Als die vrije trappen genomen wordt door Wise. Wordt weggekopt uit eigen strafschopgebied door Erik Pieters. Bal gaat over de zijlijn. En dan mag Wise aan de linkerkant gaan ingooien. Ter hoogte van het strafschopgebied. Davis meldt zich. Davis met de bal aan de voet. Met Hutchinson in zijn rug. Gaat naar de zijlijn. Bal over de zijlijn. Wie raakt hem als laatste? Hutchinson. In de gooien, snel genomen door Davis. Wise. Die, uh, ja, die moet toch wel iets met de bal kunnen. Nou is ook man kwijt. Is man kwijt. Maar dan staan er nog twee van PSV. Waaronder dus uh, Marcelo. En een van de twee tikt de bal gewoon weg bij Wise. En ook in dit geval zegt... Uh, de scheidsrechter terecht. Dit is geen overtreding. Balbezit dus voor PSV dat nu via Engelaar en Bouma maar weer eens gaat bouwen aan een aanval. Het is nog maar een kwartiertje en het is nog altijd 0-0. Maar Hansson blijft weer goed op de been, want hij had het weer juist gezien. Manolev, Manolev, Koevermans en Toyvon eigenlijk naast elkaar nu met twee spitsen met body. Twee spitsen die kunnen koppen. Gaan die duels maar aan, knokken dan maar uit. En kijk maar of je het kunt winnen van Bouguera en of je het kunt winnen van die andere verdedigers. zoals weer Er staan er wel veel, maar hij zal er nog wel één keer goed vallen. PSV dat twee echt uitstekende kansen kreeg in die tweede helft met Berg. En de kopbal die net werd gemist door Marcelo, dat waren supermogelijkheden. Komt hij nu dan, Engelaar, Engelaar naar Toivonen? Moet de versnelling komen, Toivonen toch weer terug naar Bouma. Bouma wil het tempo erin houden. Plaats daar naar de Amerikanen op het middenveld. Maar die maakt Hens, want de Canadees. Eh, was dat Hens? Ja, het was volgens mij Hens. Ja. Maar het spel gaat wel verder. Dat is belangrijk. Manolev dan. Manolev terug naar Marcelo. Marcelo weer naar Bauma. Dat is de hiërarchie. Bauma dan. Bauma. Een spijtende paas zou wel lekker zijn. Die heeft hij niet. En dan geeft hij hem zelf zo mee met Davis. Dat is niet handig. Engelaar kan er niet meer bij. Davis. En dan de counter. Counter met Edu. En dan moet daar door Marcelo worden verdedigd. Bauma zelf ook. En dan heeft Edu nota bene de bal. Drie PSV's. Is, dan is Pieters dat zat. Die pakt hem dan af. Dat is goed gedaan door Pieters. Dat leek er toch even op, alsof de hele verdediging van PSV in de Maling werd genomen. Maar intussen wel weer bal bezit voor de Rangers, maar een uh, volpartij van Boeghira. Dat betekent een vrije trap voor de Glasgow Rangers. Iedereen weer even rust. Want PSV moet toch af en toe ook opletten, want je kunt niet zeggen dat ze ze helemaal geen uh, kansen geven. Nee, het was uh, Ducuk met een wat onhandige actie op het lichaam van uh, Bugera. been. Ja, en Bugera valt wel. Die vindt dat allemaal geen probleem. Weer gaat dan een uh, vrije trap nemen. Uh, zijn er koppers mee? Nee, want hij is met name natuurlijk de kopper. Maar hij gaat hem toch in het strafstopgebied weg. Waar Lefferty ook wel enige lengte heeft. Lefferty moet dan terugkoppen op de meegekomen Whittaker. Dat gaat wat onnauwkeurig. En dan is er een uh, ruimte om uit te breken voor PSV met Lens. Lens is één man kwijt, maar dan is Lefferty helemaal mee teruggekomen. Om uiteindelijk het verdedigende werk namens Glasgow Rangers op te knappen. Maar in al zijn agressiviteit maakt hij een overtreding... ...en krijgt hij zelfs een gele kaart in. Dat is de eerste van deze wedstrijd. Daar heeft Hanson lang mee gewacht. Maar uiteindelijk Leverty die dus de overtreding maakt op Germain Lens. ...ja, het is niet eens een hele zware overtreding, dacht ik. Maar hij geeft hem wel dus. Eerst de gele kaart voor Leverty, de speler van de Glasgow Rangers... ...en de vrije trap die Dujjak gaat nemen. Dujjak heeft een tikje gewoon naar Mano-Lev... plaats van hem voor het doel te tikken. Dan heeft wel en dan goed gereageerd achterin... Door die jonge voorstopper Bartley die laat hij echt wel mogelijkheden te hebben. Hij kan linksback spelen, hij kan nu centraal spelen en houdt het aardig dicht daarin. Tussen Manolev weer. Manolev laag en dan komt hij op de rug van Davis. En dan gaat hij met een curve daar richting de achterlijn en draait hij ook over die achterlijn. Betekent het wel weer een corner voor PSV. Juczak gaat die nemen. Toivonen daar voor de goal. Bouma is een geniepige goede kopper. Dat zou je niet zeggen. Maar die kan daar zeker wat. Dus als die hem op zijn hoofd krijgt kan het ook raak zijn. hij gaat over alles en iedereen. En ook over Koevermans heen. En heel langzaam huppelt die bal over de zijlijn. Dat betekent dat de Rangers mag gaan ingooien. En de klok langzamerhand in het nadeel van PSV. Wegdikt 77 minuten gespeeld in de 2,5. Het is een lange, moeizame tocht tegen de Rangers. En die tocht heeft nog geen goal opgeleverd. toch uh, raar dat er niemand daar staat aan die buitenkant om die bal... die uiteindelijk over alles en iedereen heen gaat... om die daar op te pikken namens uh, PSV. Je weet toch dat dat kan gebeuren, dit soort momenten. Goed, daar is... Uh... Hutten namens Glasgow Rangers. Lefferty gevonden aan de linkerkant. Even terug. Whittaker precies op de middenlijn. Koevermans staat voor hem. Geeft de baas op Weiss met een handige beweging. Is hij Manolev kwijt? Weiss en Manolev richting het Schassumgebied. Weiss komt daar binnen. Krijgt dan een tikje van Marcelo. Althans is de bal kwijt aan Marcelo, maar heeft hem weer. Dan krijgt hij weer een tikje van Marcelo. Althans, ja, het is allemaal niet voldoende. Het is genoeg om in elk geval voor PSV voor wat oponthoud te zorgen. Niet genoeg om een penalty te geven. Whittaker vervolgens met een voorzet die door Isaacson wordt gepakt. Nou, dan moest Marcelo toch twee keer even tegen die heel behendige wijs in actie komen. Het komt uiteindelijk goed. Maar de manier waarop die Manolev even in de maling laf uh, nam dat uh, gaf er wel aan dat hij wat klasse heeft. Inmiddels PSV via Hutchinson en Jutta. Ja, achterin is het dan uh, kwetsbaar hoor bij PSV. Gaat ook voor de Braziliaan daar. Uh, nou, nu dan in aanvallend op zich misschien met Toivonen. Toivonen is een daar zit een voet tussen. Er zitten zoveel voeten dat er een kans groot is dat er één tussen zit. Nou, die was daar ook. Dan een lange bal op Waes. Die kan het duel niet winnen dan neemt PSV. over. Maar Marcelo 1 tegen 2. Ik vind het ook niet 100% zeker bij PSV. Waar Maza op de bank zit. En Rutte meer is van Marcelo. Die ondanks dat hij eventueel geschos kan raken als hij vandaag geld krijgt in het elftal staat. En Maza dus niet. Rangers verdedigt daar knap uit met een aardige combinatie, maar toch Lens tussen. Dan de omschakeling, dan moet er snel gaan. Toivonen, Toivonen, Koevermans, Koevermans dicht bij elkaar. Koevermans goed afgestopt, niets aan de hand. Weer soeverein wint hij dat duel van Danny Koevermans en brengt de Rangers weer in balbezit. In de afloop zullen we een diepe buiging maken voor David weer. Dat blijkt maar weer dat je lang mee kan in het voetbal. Als je, het, als je ervoor leeft, als je dat goed doet. Countermogelijkheid zelfs Hutten En dan de bal door het centrum. Leverty die draait en gaat schieten. En die bal zeilt ernaast. Maar eigenlijk krijgt hij toch wel ruimte. Het is een opluchting dat het stop niet zuiver is. Maar ik vind weer dat PSV daar niet heel goed staat. En het gaat allemaal in een heel laag tempo. Want hij kan hem aannemen, wegdraaien en vervolgens. Schiet hij hem naast de goal van PSV. Terwijl Glasgow Rangers een tweede wissel gaat, uh, in het veld gaat brengen. Wild komt uh, daar in het veld. Dat is uh, Greg Wild, een van de jongelingen, aan de zijde van uh, Glasgow Rangers. En wie haalt hij dan naar de kant? Ik denk dat Lefferty naar de kant moet van uh, zijn coach. Ja, krijgt nog een duwtje van Erik Pieters. Van joh, schiet op. Je ziet dat bord toch ook wel omhoog gaan met jouw rugnummer. Dan weet je wat de bedoeling is. Nou, Lefferty, nadat hij dus net de bal naast de goal van PSV heeft ges geschoten. shocked naar de kant. En Wild is zijn vervanger voor de laatste. De laatste 10 minuten. Een die maar net fit was voor deze wedstrijd. De Rangers kampt sowieso met ontzettend veel blessures. Er ontbreken toch al vier basisspelers op het middenveld en vooral achterin. En ja, eigenlijk hebben ze daar dan blijkbaar niet zoveel last van. PSV is compleet, alleen Reis is natuurlijk al een tijd weg. En die had vandaag juist ontzettend belangrijk kunnen zijn. Nou. Met zijn beweging, met zijn 1-1 duels waarin hij slim is, handig is, sterk is. Een spits met een toegevoegde waarde. En dat probleem heeft PSV. Koevermans en Berg zijn absoluut niet van dat niveau. Lens, Lens is er voorbij en dan valt hij weer. Maar Hanson heeft al eerder aangegeven dat je werkelijk... Uh, uh, goed aangepakt moet worden, wil je daar een vrije trap voor krijgen. Bij Twijfel fluit hij niet. Ik heb dat liever dan een scheidsrechter die bij Twijfel altijd wel fluit. Dan komt er helemaal geen tempo in Engelaar. Maar ook zijn paas komt weer niet aan. Koevenmans komt er niet aan. En weer is degene die de bal er weer uitspeelt. Nou is dit het begin van een slotoffensief. We zitten in de 81e minuut als Manolev de bal op Hutchinson speelt. En Manolev de bal dan uh, terugkrijgt. Stopt dan af en uh, loopt weer door. Hutchinson... Bretaar naar Engelaar, Engelaar, Manolev loopt door, dan moet de bal richting Manolev. En daar komt hij ook, Manolev legt hem goed terug. Koevermans, Koevermans, vijf balans, Juchak naar binnen, die moet schieten. Juchak, dan komt hij op het lichaam van Whittaker is die bal weg. Maar dit is wel een aanval. Dit was goed, ja, met verstand. Ja, dit was goed gespeeld, dit was met overleg gespeeld. En dit is de manier waarop het zal moeten. Alleen jammer dat uiteindelijk het schot net door Whittaker gekraakt werd. Daar is PSV weer met Engelaar in de as van het veld. Marcelo die op vijandelijke helft is. Manolev aan de rechterkant. Manolev balletje aan de voet. Durft de actie niet aan richting de achterlijn. Dan maar weer terug naar Marcelo. Engelaar komt hem dan weer halen. En dan kijken wie beweegt er voor de steekbaas. Toivonen krijgt hem in de as. Naast hem staat Hutchinson. Hutchinson legt hem dan wel goed achter de laatste linie. Aan de rechterkant met Jujjak. Jujjak met een individuele actie. en in ook val probeert hij langs. De Verdediger steeds zijn been uit. Het bal gaat via hem over de achterlijn. En dus een corner voor PSV. Dat Bakal nog gaat brengen in de slotfase. Met nog acht minuten te spelen. Maar nee, zegt de bank van PSV. Als er wordt gewezen op deze wissel. Eerst deze corner nemen. Die komt van Juchak. Toyfonen niet. En dan kan Rangers eruit met wijs. Ja, dan moet PSV zelfs oppassen. Maar het is onbekend door Bauma Die de bal afneemt. Dat prima doet. Dan kan PSV weer verder. En dan moet inderdaad Bakal nog even wachten. Bakal is wel een slimme speler. Die kan ook, als er weinig ruimte is. Zo aardig uit de voeten. Alleen zoveel tijd heeft hij niet meer als hij erin komt, want dan staat de klok terecht wel op 83 minuten. Hutchinson, Hutchinson, waterdragen. Natuurlijk een man die nuttig is, maar ook niet die uh, sublieme bazen heeft. Nu krijgt hij de bal terug en loopt hij recht op zijn tegenstander af. Boegera, op karakter brengt hij hem nog naar Lens. Lens vanaf de linkerflank met zijn rechterbeen. Uh, met links gaat dat lastig. Dat is namelijk het probleem als je je rechtsbenige aanval erop links zet. En je, je linksbenige aanval aan de rechterkant zet. Hoewel de Hongaar uh, balas als natuurlijk aardig tweebenig is. Nu mag hij de corner nemen. Veel mensen voor het doel. Bakal moet nog steeds even wachten. Het zal te maken hebben met Toivo. Die heeft lengte die moeten er eentje in koppen. Korte komt van uh, Jujuak. Gaat hem ver in het gebied brengen. Daar wordt er uh, gekopt. Door wie is dat? Marcelo, de verdediger die mee opgekomen is. Maar kopt hem in dit geval naast de goal van hem. De Glasgow Rangers. Daar komt de wissel. Toifonen ja, gaat er inderdaad af. En Bacal komt er op zijn positie nog even bij. Voor de laatste zeven minuten van uh, dit duel. Toifonen dus naar de kant. Moet zeggen, een paar aardige steekpasses gegeven op uh, Marcus Berg. Heeft zijn landgenoot toch een paar keer in de scoringspositie gebracht. Dat kun je Toyfone dat niet verwijten. En nu aan Bakal om te laten zien dat je maar zeven minuten nodig hebt... om het verschil te maken. Kijken of hem dat lukt als de doelman Alexander een doeltrap neemt. Ja. Ik vraag me al het af waarom zet Rutte toch Toyfone niet in de spits... en dan bijvoorbeeld Bakal erachter. Als je niet veel vertrouwen in Berg hebt en niet veel vertrouwen in Koevermans hebt, is Toyvonen toch een man. Dat heeft hij laten zien, die in de spits ook kan uh, spelen. Dan heb je ruimte voor een echte nummer 10. en dat is uh, Bakal. En dan krijg je misschien wat meer voetbal in je elftal dan nu. Toyvonen zeker een paar aardige passes, maar ook geen echte uh, nummer 10. Ook niet uh, de man die uh, echt als zeg aanvallende maar, middenvelden goed uit de voeten kan. Hij is nou helemaal meer een echte aanvaller. Dus wie weet heb je nu wat meer balans. Al is het heel laat in de wedstrijd. Nu dan Bakal. Bakal met een aardige bal op Juchak. In één keer voor de goal. Trekt hij in één keer voor de goal. Dan moet hij hier toevallig voor de voeten komen. Dat lukte bijna bij. Wie was dat die opkwam? Manolev. En dan een schot wat strand van PSV uit de tweede lijn van Hutchinson. Maar die is dan wel weer zo geweldig bezig. Dat hij de bal weer afpakt naar balverlies. En ervoor zorgt dat PSV deze aanval door kan laten gaan. Die Canadees die werkt ontzettend hard. Die steekt er energie in. Dat wil je niet weten. Nou, Engelaar dan. Hutchinson zou beloond moeten worden. Hutchinson zoekt Koevermans Terug naar Engelaar. Gaat hij schieten? Nee, die schiet eigenlijk nooit. Dus dan naar uh, Juchak. Juchak met een prikballetje. Die wordt daar weggekopt door weer Koevermans was de bedoeling. Maar die komt daar niet los van die Schotse verdedigers. En prima uitgereden door Edu. Maar oké, okay, PS2. Die probeert de duimstroeven nog één keer aan te draaien in de slotfase. Nog vijf minuten op de klok. Met wel balbezit nu voor Rangers. Davis wil razendsnel schakelen naar Wise die op de helft van PSV staat. Het wordt uh, allemaal onschadelijk gemaakt door Erik Pieters. En dan kan uh, Bakal misschien iets verzinnen. Halverwege de helft van Glasgow Rangers in de as van het veld. Hutchinson, Engelaar, Pieters. Dan moet het naar buiten misschien. Naar Juchak? Nee, die niet. Dan naar uh, Engelaar. Engelaar kijkt, zoekt. Dan maar weer de andere buitenkant zoeken. De rechterkant, Manolev, bal aanname. Nou komt uh, de voorzet, komt naar de eerste paal. Wordt heel gemakkelijk weggewerkt door Bartley. Gaat wel over de zijlijn. Blijft er dus met nog 4,5 minuut. Een ingooi staan voor PSV. Die Manolev zometeen gaat nemen aan de rechterkant. Mensen zullen zich moeten aanbieden. Lens is onder meer aanspeelbaar. Die krijgt hem ook. Kan Lens naar binnen. Lens moet dan de voorzet geven. Onmogelijk gemaakt door Whittaker. Bal terug naar Manolev. Voorzet van Manolev. Weggekopt door Bartley. En weer opgevangen door Lens. Lens aan de rechterkant. Voorzet. Weggekopt door Davis. En zo blijft het aan de gang. Voorzet en wegkoppen. En uitverdedigen. Dat doet Rangers nu definitief. Want de bal gaat even richting de helft van PSV, waar Marcelo en Bauma even het balbezit hebben. Er is geen lucht meer voor de Rangers. Als je geen lucht meer krijgt, dan ga je misschien fouten maken. PSV zit er goed op. Geeft weinig denktijd aan Glasgow Rangers. En wie weet, levert dat nog een doelpuntje op? Bauma, Bauma. Naar de linkerkant. Moet die bal in één keer voor de goal? Of is het toch een kwestie van uitzoeken? Nee, het is een kwestie van uitzoeken. Hutchinson. Hutchinson weer terug. Krijgt trouwens nog even een duwtje. Moet hem weer opstaan. Engelaar intussen. Manuel heeft natuurlijk weer aan de rechterkant. Die daar voortdurend mee een aanval is. Lens in het centrum. Maar die schiet in één keer. Die bal wordt getoucheerd door een blauw shirt of een witte broek. In ieder geval betekent dat de hoekschop. Hoekschop voor PSV. En er zijn er veel geweest. Ze zijn over het algemeen aardig verdedigd door de Rangers. Maar oké, okay, het kan een keer. Het kan wel Engelaar is er bij. En de andere mannen met enige lengte. Bouwma sluit weer aan. En uh, Pieters is dus een van de weinigen die achterblijft. Komt die corner en wordt daar ingekopt. Maar oh oh oh. Er staat altijd iemand bij. Dit keer Whittaker. Dus ook Bouwma kan hem uh, niet goed verwerken. Over de goal. Een doeltrap voor de Glasgow Rangers. Met uh, drie minuten. Nou pak weg twee minuten extra tijd voor. Wat uh, wissels. Ja, veel overtredingen zijn er niet geweest. Kortom, PSV heeft er nog vijf voor één. Goal. En wat wordt het dan als het 0-0 blijft? Spannend volgende week. Dan moet PSV niet in de war raken van de sfeer op Ibrox Park. Want ook de mensen van de Rangers geloven er dan in. En zullen ervoor zorgen dat de Eindhovenaren in een heksenketel terecht gaan komen. PSV nog een keer met Hutchinson. Diepte wordt er gezocht door Lens. Lens kan richting de achterlijn. achtervolgd door Wittekart. Lens met een voorzet die over de goal heen gaat. Dit was het momentje van Jermaine Lens. Dan gaat Alexander nu alle tijd nemen met het nemen van de doeltrap. Twee ballen in het veld. Juchak haalt de eentje weg. Maar dit was misschien wel een momentje voor Jermaine om is een keer een voorzet te geven op de meegekomen Koevermans. Die knap naar de eerste bal kwam, maar uiteindelijk niet wordt gevonden. Het Schotse publiek klapt voor de ploeg die uh, voornamelijk heeft tegengehouden. Maar toch ook wel, zo hier en daar in de uitbraak, voor uh, gevaar heeft uh, gezorgd. Nog altijd moet die doeltrap worden genomen door Alexander met nog twee minuten op de klok en een 0-0 stand. Uittrap van die doelman Alexander. Die, nou, die heeft eigenlijk niks fout gedaan bijna niks fout gedaan. Blijkt toch wel degelijk een degelijke, degelijke tweede keeper die dus ritme heeft gekregen voor de League Cup finale. Zuccak, Zuccak naar Bakal. Bakal kan die bal net niet binnenhouden Pech, pech, pech, pech. Dat betekent een inworp voor de Rangers. En die hebben daar geen enkele haas mee. Die, die sluipen naar, naar die bal toe. En dan gaan ze, uiteindelijk gaan ze hem min gooien. PSV moet nog een handje helpen. Bakal denkt ik tik hem even naar ze toe. En dan vinden ze allemaal prima. En dan gaan ze eindelijk die inworp doen via Foster. Foster richting Edu. En dan gaat hij over de zijlijn. is het terreinwinst en tijdwinst voor de Glasgow Rangers. En die krijgen de volgende inworp. En die gaat Foster weer nemen. Foster die kijkt weer even waar iemand vrij staat. Wijs is de verste man. Hij kan Edu. En uh, die gaat inderdaad richting Wijs. maar die kan daar niet winnen van Bouma. Edu kopt hem dan weer iets verder. Het is allemaal gerommel van de Rangers. Alleen maar bedoeld om uh, tijd te winnen. Om wat uh, ruimte te winnen. Krijgt Bakal nog een tik in het gezicht van Hutten. Het is wel een ongelukje, maar wel raak. Dus krijgt PSV een vrije trap. En dan is het uh, officieel de laatste minuut die nu ingaat. En zou het dus een hele late goal van PSV uh, moeten worden. Marcelo is weer mee. Het is een vrije trap. Hij kan in één keer voor de goal, maar het gaat uh, een tikje naar Pieters. Pieters. Die geeft hem weer terug aan Juchak. Want die heeft het beste trap. Meteen twee mensen tegenover zich. Tactisch heeft Rangers het prima staan. Hebben ze PSV goed afgestopt. Juchak begint dan met een enorme run. Haalt hij de achterlijn? Ja, die haalt hij. Heeft hij knap gedaan. Dan wordt hij neergelegd. Maar de bal is over de achterlijn. En dat betekent een doeltrap en geen vrije trap. Terwijl Boegera nog even zegt. Jongen, je valt alleen maar terwijl er niets aan de hand is. Dat was in dit geval niet waar. Er was wel degelijk sprake van wat duwen en trekken van Foster. Maar uiteindelijk is het geen penalty en was de val van niet die iets te doorzichtig. Daar heeft hij wat last van. Dat geldt ook voor Berg, die zich een paar keer theatraal liet vallen. En de scheidsrechter is nu helemaal in vorm en doet geen gekke dingen. Achterin wordt hij weggekopt door Bauma. Bauma, maar de overname van de Rangers. Dan is het Koevermans die even helpt. En dan krijgt Bauma de bal weer terug. Engelaar staat dan dicht in de buurt en krijgt hem in de voeten geschoven mag dan zelf uh, dingen gaan bedenken. Geeft hem maar Lens, die eigenlijk meer als middenvelder dus steeds speelt. En veel in balbezit is. En Manolev was rechts buiten. Manolev heeft de bal in één keer voor de goal. En daar uh, staat Bakal onder andere. Maar met dit soort pases uh, uh, ga je niet scoren. Daar zijn ze te sterk in. Hutchinson wil hem met een uh, hakje meenemen. Dat lukt niet. Uitverdedigen gaat lastig omdat Lens jaagt. Bal met een curve. Uh, nog toevallig bij Koevermans. Het is ontzettend gedoe. Ja, anders kun je het niet noemen. Het is gedoe daar in de 16 meter. Dan wordt de bal niet goed teruggegeven door Manolev. En dat betekent dat de Rangers er een klein beetje uit kan komen. Hoewel ze zijn moe, de blauwe witte strijders. Want ze blijven in de eigen 16 meter hangen. Komt weer een hoge bal. Koevermans kan er niet bij. Dat geldt wel voor Whittaker die de bal dan wegspeelt. Maar weer Manolev. Blauw werkt weg, rood gooit hem weer in. Het is handballen. En welke handballer heeft het overzicht? En heeft wat extra's nog in huis. Engelaar nu. Engelaar zoekt toch weer de flank via Manolev. PSV wilde geduldig spelen. Nou, dan heeft het 19 minuten geduldig gespeeld. Dat heeft alleen niets opgeleverd. De Bal naar Lens. Lens gaat er dan onderdoor. Dan is het Wijstels die er even komt te helpen in de eigen 16. Dan is het een ram van Forster Die de bal zomaar wegschiet waar niemand... ...van de Rangers eigenlijk misstaat op de helft van PSV. En dan zitten we al in extra tijd. Eén minuut daarvan is al voorbij. Dat betekent dat er niet veel uh, tijd meer is voor PSV. Alleen een wonder kan ervoor zorgen dat PSV met een overwinning naar Ibrox uh, gaat. Engelaar heeft hij dat wonder in de hand. Uh, Pieters. Pieters daar naar uh, die verspeelt de bal, maar tikt er nog wel tegen Foster aan. Maar krijgt niet inworp. Hé, hey, ik dacht dat PSV mocht gooien, maar de Rangers uh, krijgen de bal. En gaan dat uh, nu doen... En Hansson uh, is ervan overtuigd dat hij het gelijk heeft. Gaat hij inderdaad komen, die inworp van Forster. Forster naar Wise, die wordt daar weggeduwd, uh, is fysiek wat minder. Dat betekent dat Juchak de bal heeft naar Lens. Lens. nou, het zal de laatste aanval van PSV zijn. Lens krijgt een duwtje in de rug. Koeverman staat erbij, Hutchinson, niemand aan de zijkant. Uh, je kan nergens heen, je maakt het dus zo makkelijk hè, zonder flank. Manolev dan maar, die gooit die bal uh, recht voor de goal. Bugera haalt hem uh, daar weg. Eigenlijk Rangers niet in de problemen. nu Nog een keer Boeghira. Dan wordt er gebaard dat er rens gemaakt is door de PSV'ers. Maar er is niets van waar. Dus gaat Rangers er vandoor met die invallen daar. En die invallen loopt hem over de zijlijn. Wild is dat. Dat betekent een inworp voor PSV. En dan zit de tijd er toch echt bijna op. Nu hebben ze het lang en lang geprobeerd. Maar zal PSV het in Schotland moeten gaan doen. Als er meer ruimte is. Ja, als er meer ruimte is. Dan kan PSV misschien een goal maken. Maar PSV zal zich ook wel zorgen maken over de wapens die dit elftal heeft. Over de spitsen die er zijn, over de vorm van de aanvallers. Want die is zeker niet uh, fantastisch. En de Rangers viel eigenlijk alles bij elkaar, toch wel mee. Het werd van tevoren afgespiegeld als een uh, matig team uit een matige competitie. Maar u moet weten dat PSV in het verleden zes keer tegen een schotse ploeg speelde. Waarvan vier keer tegen de Rangers en nog nooit heeft gewonnen. Dat geldt waarschijnlijk ook voor dit zevende duel. Dus dat betekent maar weer dat je niet rijk kunt rekenen. Dat schotten voor Nederlanders lastiger zijn dan we over het algemeen denken. De bal gaat daar naar Pieters. Het zit er niet meer in. Het is het afkijken van de laatste seconde. Hansson kijkt op zijn haloosje. De ware kansen voor Marcelo. Er was kans voor Bergh. Die werden allemaal gemist. En dus een zeer teleurstellende uitslag voor PSV. Een eigen stadion tegen de Rangers. Want het eindigt hier in 0-0. Een fluitconcert van het publiek dat zich niet echt vermaakt heeft. PSV probeerde het. Maar was onmachtig. En de Rangers is heel heel tevreden met deze uitslag. Volgende week op Ibrox moet PSV laten zien. Maar de uitgangspositie is moeizaam. Arno van Beulen en Ronald van der Geer verzorgden de verslaggeving vanavond vanuit Eindhoven. Zo direct nog twee wedstrijden, vijf over negen, beginnen FC Twente te gezendheid... en Ajax speelt dan tegen Spartak Moskou. Nu weer even aandacht voor Libië. De situatie van de drie Nederlandse militairen, daar lijkt iets beter eruit te zien. Van alles wijst erop uh, dat ze vanavond vrijkomen na druk, diplomatiek, verkeer. Connie Kees in Athene. Connie, uh, Griekenland zou een belangrijke rol spelen in de vrijlating van de drie. Weet je al iets meer? Nou, niet heel veel. Uh, er zijn uh, geruchten hier in de Griekse media... dat er uh, een Grieks toestel, een militair toestel, een C-130, in Tripoli zou zijn... En dat dat toestel eh, vrijdagochtend vroeg, morgenochtend vroeg dus, gaat, eh, terug zal komen en gaat landen op het internationale vliegveld hier in Athene met de drie eh, Nederlandse militairen. We weten het natuurlijk niet zeker, er is dus ook niets bevestigd. Maar het is wel zo dat eh, een Libische diplomaat hier eh, gisteren in Athene is geweest op het Griekse ministerie van Buitenlandse Zaken. Heeft gepraat met onder andere de onderminister. En die Griekse onderminister zou ook aan boord zijn van die C-130. Oké, okay, en waarom gebeurt het allemaal via Griekenland? Hoe zit dat? Nou, het zou ermee te maken kunnen hebben dat de Grieken uh, toch wel goede banden met, uh, met de Libiërs hebben. En zeker in het verleden. Uh, en in het bijzonder de vader van de, van de huidige socialistische premier, Jorkos Papandreou. Zijn vader, Weile Andreas Papandreou, heeft uh, uh, ja, een vriendschappelijke relatie uh, gehad met, Sadat, uh, met uh, Gaddafi in de 70 70er en 80 80er jaren. En ook de huidige premier, overigens Jorkos Papandreou, is... Een paar maanden geleden nog op officieel bezoek in Libië geweest. Dus, nou goed, uh, concluderend uit, uit jouw verhaal: morgenochtend, wellicht, uh, staan ze op uh, het vliegveld van Athene? Wellicht, we weten natuurlijk niks zeker. Oké, okay, Connie Gezen, vanuit Athene, dank wel. Door naar Den Haag, Michiel Breedveld, uh, Michiel, heb jij die geluiden ook opgevangen daar bij jou? Nou, verrassend weinig. Wat wij hier konden zien uh, op het Binnenhof... Uh, waar de wekelijkse vergadering is van de VVD-bewindspersonen... waar uh, Roosentaal daar één van is... dat hij aan die vergadering niet heeft deelgenomen... maar continu uh, in de gangen uh, heen en weer liep... met de telefoon aan zijn oor, druk telefonerend. En uh, zojuist uh, kwam hij naar buiten, maar liet weinig los. Ik kan daar geen mededeling over doen. U vraagt me weer tegen beter weten in. Ik begrijp heel goed dat u vragen stelt, maar wederom, ik kan daar geen mededeling over doen. De, de heer Kaddafi heeft inmiddels in een interview aangegeven dat ze zullen worden vrijgelaten. Kunt u dat in ieder geval bevestigen dat ze worden vrijgelaten? Ik kan, ik kan bevestigen dat ik dat heb gelezen op het internet. En uh, ik kan daar verder niks over zeggen. Dus ik, ik blijf bij het feit dat ik geen mededeling over kan maken. De handen. hoop dat ze vrijkomen vanavond? Ik heb mijn eerste prioriteit steeds gesteld bij het veilig terugkrijgen van de drie militairen. En daar houd ik het voor dit moment op. De heer Kronenburg heeft inmiddels aangegeven dat hij inderdaad de hoop heeft dat ze vanavond vrijkomen. Waarom kan uw hoogste ambtenaar daar wel iets over zeggen en u niet? Ik houd het op het feit dat ik geen mededeling doe erover. En dat ik uh, simpelweg mijn eerste prioriteit blijf houden bij... Het veilig terugkrijgen van de drie militairen uit Tripoli. En u kijkt, dat is wat u wat ik, kijkt optimistisch dat van me is, op. Ik, ik ben altijd minzaam, zoals u weet, meneer Vergalen. En dat ben ik dus nu ook. En uh, uh, natuurlijk geldt dat wij erop hopen... dat wij op een moment de drie militairen... veilig en gezond uit Tripoli krijgen terugkrijgen. Daar, daar kan ik op dit. Ik ga geen mededelingen doen over tijdspannen en, en wat is meer zijn. Wat we overleggen zijn er nog gaande. Wij praten voortdurend met iedereen en alles over deze zaak. Dat hebben we van metafaan gedaan en dat zet zich onverkort voort. Nou, één conclusie is duidelijk. Er zijn nog geen mededelingen en die worden ook niet gedaan... zolang ze niet vrij zijn uit Tripoli. En ja, dat mag dan de conclusie zijn. Hoewel de tekenen dus gunstig zijn, zijn ze nog niet weg. En tot die tijd houdt Rosenthal zijn mond. Michiel Breitveld vanuit Den Haag. Dank je wel. Gisteren was het Oranje boven in de twee grote wielerondes... Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico. De hoofdrollen werden vertold door Thomas de Gent van Vacansoleil en de complete Rabobank-Ploeg. Dat zou vandaag wel eens anders kunnen zijn, voorspelde collega Joris van den Berg. En zijn voorspelling kwam uit. Geen beste dag vandaag voor de Nederlandse wielerploegen. In Parijs-Nice raakte Rabobank de controle een beetje kwijt... met kopman Luis Leon Sanchez. Die miste de slag, net zoals vele anderen. Want op de laatste klim van de dag gingen acht man aan de haal. Daarbij twee Duitsers. Het was een Duitse slag. Tony Martin deed heel goede zaken voor het klassement... en de ritzege ging naar Andreas Kleuden. Bijna precies elf jaar na de dag waarop hij in Parijs-Nice doorbrak. Toen in 2011 maart, won hij de klimtijdrit op de Col en legde hij daar de basis voor zijn eindzegen. En nu is hij 35... En zegeviert hij nog maar een keer. Kleuden is ook meteen de nieuwe leider in parijs nies Martin staat er nog steeds goed voor. En Luis Leon Sanchez, negende vandaag, staat toch alweer op 28 seconden van Andreas Kleuden. En in de Tirreno Adriatico, nee, daar is Lars Boom niet langer leider. De eerste etappe daar, na de ploegentijdrit van gisteren, die door Rabobank gewonnen werd, eindigt in een massasprint. En Tyler Farrer kreeg de bloemen en de leiderstruik. Maar de Tirreno moet nog echt beginnen. Joris van den Berg was dat. U heeft kunnen horen hier op Radio 1 dat PSV niet verder kwam dan een 0-0 gelijkspel tegen Glasgow Rangers. Dat wordt eens dus nog lastig volgende week daar in Schotland. Zometeen nog twee wedstrijden. Ajax, Spartak, Moskou en FC Twente tegen Zenit Sint-Petersburg. We eens even kijken bij Bas Tiggeler. Want hij gaat zo direct kijken naar die wedstrijd in Enschede. Bas, heb jij uh, informatie over opstellingen? Ja, zit in de opstelling van Twente toch wel een verrassing. De topscorer Mark Janko zit op de bank omdat hij de laatste weken toch niet fantastisch speelt. En Perdom heeft gezegd, dan maar een keer niet. De Jong staat in de spits en dat heeft dan weer alles te maken met de beschikking die hij wel heeft over Danny Lansaat. Die uh, stond een beetje op de tocht, zou hij wel of zou hij niet kunnen spelen. Dat lukt gewoon. dat die wat ziekjes is geweest, uh, zodat De Jong niet nodig is op het middenveld. Dus in de punt van de aanval, Barami en Chatli op de flanken. En heel verrassend Mark Janko dus op de bank. Landsaat zoals gezegd op het middenveld. Er staan uiteraard ook Brama en Jansen. En achterin staan Rosales, Douglas. Want die mag natuurlijk nu gewoon weer meedoen. Nadat hij in de competitie en in de beker is geschorst. Wischerof en Buizen, Dat is de linkervleugelverdediger Michailov. In het doel bij Twente. Dat dus in de vorige ronde een Russische tegenstander uitschakelde. Rubin Kazan. En opnieuw een Russische tegenstander krijgt Zemiet. En niet zomaar eentje. Begroting van ongeveer 100 miljoen. Dat zegt eigenlijk voldoende. Uh, Twente heeft de handen meer dan vol normaal gesproken vanavond. En bij de return ook volgende week. Het is uh, een spannend potje. Twente tegen Zemiet straks. Pas dankjewel. Ja, Luc de Jong dus in de spits bij Twente. Ik denk Simon de Jong in de spits bij Ajax. Dat en die houdt dan? Dat denk je helemaal goed. Inderdaad, de jongen in de spits bij Ajax. Hier ook een um, opvallende verandering in het team van Frank de Boer. Vernon Anita stelt op het middenveld in plaats van E.Jong 1-0. En dat betekent dat Deli Blind achterin gaat spelen bij Ajax tegen Spartak Moskou. Dat pas komend weekend voor de competitie gaat spelen. Dan begint de competitie in Rusland. En mijn uh, Russische collega's weten te melden dat Ruben Kazan... Uh, de vorige tegenstander van FC Twente... een veel sterkere ploeg is dan dit Spartak Moskou. Nou, we zullen dat gaan zien. Uh, ik geloof er helemaal niet van, want het is ook een heel aardige ploeg. Met Alex de aanvoerder, een Braziliaan, de grote spelmaker... en met een heuse tweeling in het team. De rechtsbek en de links... Linkerspits, de heren Kombarov, Allebei 24 jaar jong. Russen en tweeling, dus. Over 5 minuten gaat deze wedstrijd beginnen. Uit tussen Ajax en Spartak Moskou voor zo'n stad 26.000 mensen. En die kamp, dankjewel, we horen jou zo direct. Dus nationaal van 9 uur. De eerste wedstrijden in de achtste finales zijn gespeeld. PSV, Glasgow Rangers, dus doelpuntloos gelijk. CSKA Moskou, de derde Russische ploeg in de Europa League. Verloren bij geveld van FC Porto met 1-0. Bayern Leverkusen via Real werd 2 tegen 3. Winnen de doelpunt in de vierde minuut van de blessuretijd... gemaakt door Mar. Belangrijk doelpunt natuurlijk. Sporting Braga Liverpool werd 1-0. Kuit. en Co moeten dus volgende week het goedmaken in eigen huis. Dat kunnen ze vast. Goed, zo direct na het nieuws van 9 uur... zijn we dus terug met de wedstrijden van Ajax en FC Twente. Tot over een paar minuten.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 De topwetenschapper die uw bedrijf echt verder helpt... vindt u via academictransfer.com. Advies bij een overdracht? Wij adviseren. Beker Tillie Berg. Dit is Radio 1.